Op plekken als Moskou en Sint-Petersburg greep de politie hardhandig in bij de protesten. Ook de vrouw van Navalny is bij een van die protesten opgepakt. In heel Europa wordt gedemonstreerd voor de vrijlating van Navalny, ook op het Museumplein in Amsterdam. Over vier uur, dan gaat de avondklok voor het eerst in. Je mag dan alleen nog naar buiten voor bijvoorbeeld je werk of om je hond uit te laten. Ga je toch naar buiten, kan je een boete van 95 euro krijgen. BOA's mogen die boetes dit weekend nog niet uitdelen. Zij mogen dat pas vanaf maandag. Als een van de laatste grote gemeentes van Nederland wordt nu ook Ede een regenbooggemeente. Betekent dat ze zich extra gaan inzetten voor de veiligheid en acceptatie van LHBTI'ers. Is niet iedereen blij mee, de SGP en een lokale partij zijn tegen het plan. Van alle grote steden ontbreekt straks alleen nog Apeldoorn. Soesterberg, een dorp vlakbij Utrecht, is de UFO hoofdstad van Nederland. Sinds 2011 werd er vanuit het dorp 126 keer een melding gedaan door iemand die een UFO door de lucht zag vliegen. Deze bewoners zijn niet verbaasd over de nieuwe titel van hun dorp. Ja, natuurlijk met al die vliegtuigen die hier rond komen vliegen, natuurlijk. Ik heb je zelfs een keer gezien? Wat heb je gezien? Uh, in een flits, het, het bleef draaien in de lucht en het schoot weer weg. Ook Bram is wel benieuwd hoe het zit met de vliegende objecten boven Soesterberg. Hij maakte er een documentaire over. Is het dan buitenaard, is het interdimensionaal, zijn het tijdsreizigers? Je, weet je wel, je, je hoofd kan er op rol slaan. Maar behalve de waarheid achterhalen, wil hij met zijn docu ook het taboe over ufo's doorbreken. Ik ben van mening dat, dat we over 100 jaar misschien uh, weten wat het is en, en, en dat het dan heel normaal is. Het weer nog een bewolkte dag met hier en daar regen, soms ook met natte sneeuw en het is zo'n 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB.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 Cigarette smile Saying things you can't ignore Like mommy I love you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 Hier is hij dan weer in ondergetekende verrij. Bij entertainment voor jou. En dat allemaal op de klokjes van 7 uur. Ja, ik moet eventjes weer aan de tijd wennen natuurlijk. Van 5 tot 7. Ja. Terug in de oude tijd. Hè. He, zo. Nou, het was, weer, het was weer een prachtige dag vandaag. En uh, we gaan weer lekker muziek draaien. Hier, jongen, en, hier radio. en alleen maar afstemmen op dit station. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. Zo is het. Belinda oh, oh, oh. Kinner en Daag de Liefde uit. Entertainer van 5 tot 7.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 Daar is hij weer. Daag de liefde uit. En Belinda Kinner En dat allemaal hier vanaf de tolweg 10a. En als je denkt, van nou ik wil wel eventjes uh, kijken, meekijken in de studio. En uh, natuurlijk uh, van de muziek genieten. Ga dan eventjes naar uh, ja, zfm-live.nl Want uh, daar, uh, ja, daar kunt u uh, ons, uh, ons uh, ja, me meekijken in de studio. Ja, Satellite en Lena. for you, I even did my hair for you, I bought new underwear, they blue and I wore them just the other day Love, you know I fight for you, I left on the porch light for you Whether you are sweet or cool I'm gonna love you, either way Love I have for you You sometimes make On the day, Another day. En ze had het over ja, satellite. Ja, volgens mij was dat een, een nummer van uh, ja, uh, songfestival. Volgens mij had ze daarmee gewonnen. Zoiets was het. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Ja, zijn er weer. Danny Christian en ik wil deze nacht met jou. Hier heb je 106.9, 104,5 op de kabel. Dan sta je hier weer voor mij?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 Nachten aan je gedacht dat wil ik nu vergeten Weer begonnen met jou in mijn hart Ik geef het toe De gedachte aan jou was de ster. Maar elke keer hmm, Verlang ik weer naar jou Ook al gaat het weer voorbij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 Zo, dat was hij dan, Danny Christian. En ik wil deze nacht met jou. We gaan lekker een Engelstalige plaat rijden uit de vervlogen jaren. Nick Lowe en Halve Boy en Half Man. Simon waren dit en uh, ja, jarenlange maanden. Ja, en we gaan verder met een, ja, een Engelstalige plaat. G uh, ja, Julian Lennon en uh, Saltwater. Ja, ik moet nog even een beetje, een beetje wennen hoor. revolving around the golden sun. Zout water, ja, ja. We gaan verder met long Ernie en de Shakers. En hij heb het over. Ja, yeah. do you remember? Oh. Entertainers beautiful, de blokjes van 7 uur. Yeah, yeah, you Ricky When he sang Bird down a search singer wrap around the clock Little Richard and Bobby Rideau Elvis Presley Oh Ray Hotel Do you remember?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 Dat was je dan long tail Ernie en de Shakers. Do you remember hier bij CFM Entertainment For You? En uh, ja, we gaan, uh, ja, we gaan er nog eentje doen van Jeroen van der Boom en weer geloven. Het leek zo eenvoudig, maar het kon zo niet verder gaan. Ik zag jou naast me, maar jij hebt mij nooit meer. Yeah. was het. En uh, ik wil weer geloven. Hier, jongen. Ja. De radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. De jaren gaan voorbij. Ja. We zijn er weer. Ja, de jaren gaan voorbij. Met Ruud en eh. Ja, soms zit het niet mee.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 Zee van tijd. De stroming neemt ons mee. Ook gedrijven drijven bij haar heen. De liefde die blijft. Al gaan we ja. Jaren...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 Die Al gaan de jaren hier voorbij. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Bij de nacht stond ze zomaar voor mijn neus. En ze vroeg wat ik drinken wou. It's hard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 Is it? en omstreken. Verlaten. Ik hou die ene kruk van jou nog vrij. Deelde alles wat twee vrienden delen: de zorg thuis, problemen op het werk. Het regent dagenlang altijd bestelen. Tot ziens mijn vriend Ik heb genoeg Om jou gegriend Je was mijn vriend Voor niets bevreesd Het leven was met jou een feest Je gaf mijn vriendschap Goede raad Ik zal je missen trouwe maat. Je had nog zoveel meer bediend Adieu Adieu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 nu ben ik beurt. Adje, adje, tot ziens mijn vriend. Ik heb genoeg om jou te grien. Nu was mijn vriend voor niets bevreesd. Het leven was met jou een feest. stop Some... Dat je dan Dirk Meeldijk en Adieu, Adieu. daarvoor hoorde je de Dreadlock Holiday van Tennessee. En uh, ja, we gaan uh, Donny Roest draaien. Of Donny van der Roest. En uh, de liefde heeft ons allebei. En blijf erbij. Tot 7 uur. Entertainment for you. En dat allemaal vanaf de tolweg hier aan natuurlijk...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 Wanneer doen we het weer? Dit zal ik nooit vergeten. Dit moment die met z'n tweeën pak mijn hand. Het liefste met je ziel Waar deze jongen juist voor hield. In mijn hart voelt het apart De vrouw waar ik voor viel Dat komt alleen door jou Ik wil steeds maar meer, steeds maar meer Zeg me lieve schat, wanneer doen we het weer Dit zal ik nooit vergeten Dit moment die met z'n tweeën pakt met haar Van gitaren, die koffie gaat nooit voorbij. Ja, de liefde heeft ons allebei. We gaan uh, lekker de uh, gauw houden van Billy Ocean. And love really hurts without you. Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Hier bij CFM Entertainment For You. We gaan lekker naar het nieuws van 6 uur. En uh, ja, dat doen we met Danny De Munk. En Dit Is Mijn Leven. Ik zou zeggen, blijf er natuurlijk bij. Maar zo direct nog een uh, uurtje Entertainment For You. Stay tot de klok van zeven uur. Op ik op zou zeggen, tot zo. Tot zo. Was ik als kind altijd op straat.